8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. VN-veiligheidsraad eist unaniem aftreden president Jemen. CDA-fractievoorzitter hekelt critici samenwerking met PVV. En kroonprins Saudi-Arabië overleden. <tie> De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie over Jemen aangenomen... waarin president Saleh wordt opgeroepen terug te treden in ruil voor onschendbaarheid. De Veiligheidsraad sluit daarmee aan bij een voorstel van landen uit de regio. In de resolutie wordt ook het geweld tegen vreedzame betogers scherp veroordeeld. Alle vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden voor, inclusief Rusland en China. Die landen zijn meestal huiverig om overheidsgeweld te veroordelen...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 De kroonprins kampte al langer met gezondheidsproblemen. In 2009 was hij al eens in New York... voor behandeling van een ziekte die nooit bekend is gemaakt. De precieze leeftijd van de kroonprins is onduidelijk. Hij was in elk geval boven de 80. Nieuw kroonprins in Saudi-Arabië is een broer van koning Abdullah, prins Nayef.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 Het ongeluk gebeurde doordat een automobilist een file te laat opmerkte. Hij was bezig met zijn telefoon. De man is na verhoor vrijgelaten. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden komen vandaag opnieuw bijeen om te praten over maatregelen... tegen de schuldencrisis. In Brussel zal gesproken worden over Griekenland... en over maatregelen om het Europese noodfonds te versterken.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 Het weer, de dag begint koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond. Vanmiddag is er veel zon, temperatuur die stijgt naar een graad of 11. Morgen en maandag zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 14 in het zuidwesten. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 22 oktober. De FIFA heeft maatregelen genomen tegen corruptie. Daar gaan we zo over praten. Libië wordt wakker in een weekend dat de toekomst begint. We bellen dadelijk met Tripoli. En het is ook het weekend voor, van de euro. En vooral het weekend over de toekomst van de euro. Want daar gaat het over bij de, de regeringsleiders. Want de regeringsleiders van de eurolanden praten morgen in Brussel over het noodfonds. Beslissingen worden nog niet verwacht, uh, want uh, voor komende woensdag is er een extra top alvast uitgeschreven. Desondanks debatteert de Tweede Kamer vanmiddag met minister de Jager over de top van morgen. We hebben twee woordvoerders uh, aan de lijn. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Arie Slop van de ChristenUnie. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Om met u te beginnen, meneer Plasterk. Ja, u was de eerste erbij. Um, heeft u er een beetje zin in vandaag? Heeft het, en heeft het zin? Uh, nou ja, wat, wat, wat er tussen kwam is wat u zojuist meldde. Namelijk dat er uh, die top die eigenlijk dus morgen alles beslissend zou zijn... die wordt nu kennelijk alweer doorgeschoven naar woensdag. Um, en de regering heeft ons laten weten dat de echte informatie over die beslissende top... die zal pas na uh, uh, morgen volgen. Dus in die zin is dit... een wat, wat, wat uh, ja, tussen zit. Een tussendebat. Maar ja. meneer Slob, vindt u dat ook? Nee, dit vind ik wel erg zuinig. We hebben in Nederland altijd de goede gewoonte... voordat onze, uh, onze regeringsleiders, zeg maar de minister-president... en de minister van Financiën naar Europese toppen toe gaan... dat we met hen ook daarover spreken en dat we dat uh, voorbereiden. Dat had eigenlijk al in de afgelopen dagen moeten gebeuren... de voorbereiding op de vergadering van de minister van Financiën. Dat is uh, vorige week geblokkeerd door een kamermeerderheid van uh, CDA, VVD en Partij van de Arbeid om dat voor te bereiden. Uh, ik vind het echt heel erg belangrijk dat wij nu uh, met elkaar uh, spreken over wat er gaan is Maar wat, wil, wat, wilt u, ja, wat, wat wilt u de regering meegeven dan? Wat, wat is het punt wat u echt wilt, uh, wilt maken? A, weten waar ze over spreken. Ik bedoel, het gaat van alles rond, ook in de media. Uh, meestal via Duitsland en Frankrijk als het om de voorstellen gaat. Uh, waar wordt over gesproken? Ik vind het heel erg belangrijk dat onze bewindspersonen ook geen afspraken gaan maken of misschien uh, wel met een voorbehoud van... ja, we moeten het nog met het parlement over spreken... Ja. voordat ook een aantal voorwaarden die voor Nederland van belang zijn... waar het parlement ook over moet kunnen meepraten... dat die ook gewoon helder zijn. Ja, meneer Plasterk, daar zit misschien wel wat in. De, om het eigenlijk te voorkomen, zegt meneer Slot, dat je buitenspel gezet wordt als parlement. Uh, nou ja, maar, maar ik neem aan dat we zodra die informatie er wel eens toch opnieuw alsnog een keer gaan praten. Maar goed, we, we zitten er nu vandaag en, en uh, ik ben het met Slob eens er eens een hoop over te praten. Ik hoop overigens ook, want hij spreekt zojuist over voorwaarden, uh, dat wanneer er aan die voorwaarden dan uh, zal worden voldaan dat hij dan ook bereid is om dit, dit pakket te steunen. Want dus dusver heeft hij zich geschaard aan de kant van, van uh, de partijen. Ja. Die, die zeiden um, ik, ik, dat... ja, Met, met uw welnemen wou ik even de Nederlandse politiek uh, buitenspel laten okay. zetten. Want ik wilde even over de internationale uh, aangelegenheden ja, ja. hebben. Wat, um, wat wilt u dan dat er wordt bereikt? Want het springende punt is natuurlijk dat noodfonds. Welke lijn steunt u? Mag ik het populair samenvatten, de Franse lijn of de Duitse lijn? Nee, zo kun je ik denk dat het belangrijkste in de eerste plaats is dat er iets gebeurt. En ik vind het langzamerhand echt een helemaal tergende puin zou worden, dat het voortdurend wordt uitgeschoven. En dat iets wat, wat al in juli zou zijn opgelost, nu uh, maanden later nog steeds op alle hoofdpunten eigenlijk niet klaar is. Want, want komt er nou een Eurocommissaris die op die begrotingen gaat toezien, wordt dat noodfonds nou groter? Krijgt Griekenland uh, nou het groene licht van, van uh, het IMF, wat daar komt kijken. En, uh, maar het en... gaat toch uiteindelijk om, om dat noodfonds daar zit toch de grote discussie op dit moment? Nee hoor, dat hele pakket... De een zegt nee, de ander zegt ja. Meneer Slob, nee, het waarom het, zegt het u het ja? Het ja, anders... is natuurlijk erg belangrijk... Uh, A, dat uh, moet er zo gesproken worden over de omvang... maar ook op de wijze waarop het ingezet kan worden. Ik zou het echt heel erg slecht vinden... Als de, als de Franse lijn gekozen zou worden... dat men dat aan de Europese Centrale Bank gaat koppelen. Ik zou haast kunnen zeggen... dat betekent gewoon op het drukken van extra geld... wat ook gevolgen voor de inflatie uh, zal hebben. Dus dat moet echt voorkomen worden... Het Duitse plan ziet er in dat opzicht wel wat beter uit... maar ook daar zitten wel wat haken en ogen aan... Uh, want er zal waarschijnlijk ook geld nodig zijn voor de herkapitalisatie uh, van banken. Er zal misschien geld nodig zijn voor nieuwe leningen aan, uh, aan euro-lidstaten als ze in de problemen komen. En dan is het ook maar de vraag of je met het geld wat er nu in zit, uh, of je daar dan uh, voldoende aan hebt. Dus we hebben ontzettend veel vragen. En daarom willen we ook weten waar staat onze regering. Met wat, voor, ja, met wat voor mandaat zitten ze daar eigenlijk aan tafel en spreken we. En daar hoort het parlement dus ook over in gesprek te gaan. En daar is vandaag ook belangrijk. Ja. Meneer Plasterk, het lijkt wel alsof u in de papieren aan het bladeren bent. Was u nog iets aan het opzoeken? you <laughs> nee hoor, oh. ik sta je zonder papieren wat de heer Slob het. klopt feitelijk niet, het gaat niet alleen over het noodfonds, het gaat wel degelijk ook over de vraag of er een lening zal worden verstrekt aan de Grieken het gaat ook over de vraag, wat dan heet de governance, dus hoe het wordt ingericht om te voorkomen dat er tegelijk met het vervolgen van het noodfonds um, andere landen zoals Italië of Frankrijk gaan denken van nou, er is nu toch een noodfonds nou hoeven we niet meer zo ons best te doen om orde op zaken te stellen, dus het gaat over dat totale pakket um, en en al die onderdelen daarvan vind ik ook even belangrijk. Het is echt nu nog heel belangrijk of uiteindelijk besloten zal worden dat Griekenland uh, failliet gaat. Of dat Griekenland overeind gehouden kan worden. Dat is allemaal nog helemaal niet duidelijk. Mag ik aan u beiden één vraag uh, stellen nog? Want in Duitsland is het zo dat uh, bondskanselier Merkel moet terug naar het parlement voordat ze een akkoord kan tekenen. Vindt u dat dat in Nederland ook het geval moet zijn? Ja, ja zeker. Dat is een uh, ik heb overigens uh, gezegd dat het noodfonds het enige onderwerp is, maar het is wel een belangrijk uh, onderwerp. Maar ik vind dat een parlement uh, moet ook nadrukkelijk uh, hierbij betrokken zijn... en ook een mandaat geven. En uiteindelijk, als er een resultaat zit, ook aangeven of ze dat wel of niet goed vinden. Het gaat om miljarden uh, euro's, gemeenschapsgeld. Uh, en daar horen wij een betrokkenheid bij te hebben. En dat gaat u vanmiddag in ieder geval dat recht uitoefenen in het debat uh, in, de, in de Tweede Kamer. bijzonder debat, omdat het nee, op zaterdag plaatsvindt. Nog één correctie dan? Dat is dan juist mijn punt. Dat is niet vanmiddag. Dus dat akkoord kunnen wij vanmiddag... Nee, opgeven. maar wel een eerste dus we aanzet. Zo, zo bedoel ik het. Ik, u, u, u mag het puntje op die zetten, maar volgens mij heb ik ook gelijk. Meneer Plasterk, dank u wel. Nee, niet altijd. Ronald Plasterk was de financiële woordvoerder van de Partij van de Arbeid... en Arie Slob hoort u namens de ChristenUnie. De NAVO wil binnen tien dagen stoppen met de missie in Libië. De secretaris-generaal van de NAVO zegt dat daar, daar volgende week definitief over wordt besloten. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemde de beelden van de aanhouding van Gaddafi verontrustend en riep op tot een onderzoek. We praten erover met journalist en Libiëkenner Gerbert van der A. Hij is in Tripoli. Goedemorgen. Goedemorgen. Maken ze zich in Libië trouwens zelf erg druk over de manier waarop Gaddafi aan zijn einde is gekomen? Um, nee. <laughs> eigenlijk, eigenlijk is iedereen wel blij uh, dat hij dood is. En uh, dan, ja, dan krijg je niet dat hele gedoe met een proces en uitlevering aan Nederland. En dat de rechters in Libië... Uh, niet uh, goed genoeg zouden zijn om zelf hem uh, te, te berechten. En nee, nee, ze zijn gewoon blij dat ze van hem af zijn, ja. de meeste Libiërs. Het andere nieuws is uh, dat de NAVO uh, ermee wil, uh, wil stoppen. Ze willen nog wel de veiligheid garanderen, blijven nog wel um, patrouilleren. Maar hoe wordt daar door uh, de Nationale Overgangsraad uh, trouwens over gedacht? Die, die, die maken zich volgens mij nu niet meer zo zorgen over eventueel verzet van gaddafi getrouwen Dus ja, die, die, die kunnen, ja, er is wel vertrouwen dat ze zelf uh, uh, en er zijn nog wel een paar van die stadjes die, die, die nog niet volledig onder controle zijn van een van nieuwe regering. Maar er, ja, er zijn zoveel soldaten op straat en die hebben de laatste tijd ook niet zoveel te doen. Dus uh, ja, als de regering aankondigt van, hé, hey, hier er zijn nog gewapende groepen actief. Ja, dan gaan, gaan soldaten uit het hele land... zullen daarop afgaan in hun pick-up-trucks... Uh, die je hier uh, voortdurend door de straten ziet rijden... waarop uh, drie poten met uh, automatische geweren zijn gemonteerd. Dus uh, nee, die, die, er is wel vertrouwen dat ze dat zelf kunnen, kunnen oplossen. Nou, zou vandaag eigenlijk de dag zijn... van het einde van, uh, van de burgeroorlog? In ieder geval de start van het nieuwe Libië. Maar dat is nou weer verplaatst naar morgen. Heeft dat ergens mee te maken? De, start van nieuwe nou, Libië de, de, de overgangsraad had uitgeroepen dat vandaag eigenlijk het definitieve einde zou zijn van het tijdperk uh, Gaddafi. En dat uh, de start van het nieuwe Libië zou beginnen. Ja. Ja, de, de premier zou, zou ontslag uh, nemen en, en dan zou er een nieuwe regering uh, worden, worden gevormd. En inderdaad, de val van zicht. Dat zou het moment zijn dat Jibril ontslag zou nemen. En, uh, en, en dus een nieuwe premier bekend zou worden gemaakt, maar. Die, die bekendmaking van die, van die nieuwe premier en die nieuwe regering... Ja, dat, dat laat al, al weken op zi zich wachten. Volgens mij is er ook nog niet eens overeenstemming over. Dus uh, ja, dat, dat heeft allemaal wat vertraging uh, opgelopen. Opgelo dus ik, morgen zal dat ook niet gebeuren, vermoed ik. nee Nou goed, ze hebben nog even tijd nodig. Je bent trouwens ondertussen uh, je bent de stad in geweest. Je bent bij mensen op bezoek geweest. Ook mensen die voor Gaddafi hebben gewerkt, heb ik begrepen. Ja, ja, ik, uh, twee jaar geleden had ik contact met uh, een die uh, vaak voor Kadafi uh, werkte. Um, uh, dus ja, daar ben ik gisteren weer, weer, op, weer op bezoek geweest. En uh, ja, ja, dus ik wilde van haar ook weten van, uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe is dat nu? Ik bedoel, word je erop aangekeken dat je, dat je voor Gaddafi werkt? Uh, maar daar had ze tot, tot op heden niet zoveel la, last van. En ze zei ook van, ja, luister, ik werkte dan wel voor Gaddafi, maar ik kon ook... Niet weigeren, want, want als je weigert om, om voor Kadafi te werken, ja, dan, dan waren de gevolgen soms niet te overzien. En hij kon je ook gewoon dwingen om, om voor je te werken. En, en ze benadrukte ook dat ze ja, nooit een cent betaald had gekregen voor haar werk. Dus dat ze eigenlijk ja, als een slaaf werd behandeld door de, door de familie. Want ze, ze ontwierp dus niet alleen voor gaddafi kleding, maar vooral voor zijn vrouw. En ze zei ook van, ja, zijn vrouw vond ik echt ook een leuk persoon. Maar kadafi zelf, ja, dat vond ik een brute idioot... waar ik liever niet te veel mee te maken had. kenmerk van een dictatuur dat je moet werken... want anders ben je zelf het slachtoffer. Dankjewel, Gerbert. Gerbert vandaag was dat vanuit Tripoli. Wereldvoetbalbond, de FIFA, wil de corruptie aanpakken. Hoe? Dat hoort u straks. De N50, Emmeloord, Zwolle, tussen knooppunt Emmeloord en Kampen. Vertraging. De vertraging is ongeveer vijf minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Alle Amerikaanse troepen zullen zich tegen het eind van het jaar... terugtrekken uit Irak. Dat heeft president Obama gisteren gezegd. De datum is geen verrassing. Wel dat ze allemaal echt weggaan. Dat was volgens analisten niet de bedoeling. Eind dit jaar komt er dus dan definitief een eind aan. Ruim negen jaar oorlog in Irak. Een oorlog die president... President George Bush begon. On my orders, have begun of to Saddam Hussein's ability to wage war. Zo begon de oorlog in Irak met deze verklaring van president Bush. As president, in Zo eindigt het nu. Als presidentskandidaat beloofde ik in 2008 dat ik een einde zou maken aan de oorlog in Irak, zegt president Obama. Niet voor niks verwijst hij in zijn eerste woorden van zijn speech naar zichzelf als presidentskandidaat. Dat is Obama in feite nu ook. Hij herinnert zijn kiezers er graag aan dat hij zich aan zijn woord houdt. Zoals beloofd, zegt de president, na negen jaar komen de troepen naar huis. Nog voor het einde van dit jaar. Een van de republikeinse presidentskandidaten reageerde hard en snel. Mitt Romney, die het meeste kans maakt volgend jaar de tegenstander te worden van Obama... noemt de terugtrekking van alle troepen onverantwoordelijk en een risico voor de hele regio. Romney beschuldigt Obama er ook van dat hij niet kan onderhandelen met de Irakezen. En hij is niet de enige die zich dat afvraagt. In principe was het namelijk de bedoeling geweest om toch een kleine troepenmacht in Irak achter te laten. Maar het lukte niet om met de Irakese regering een overeenkomst te sluiten over hun juridische status... De Irakese premier Maliki gunde de Amerikaanse troepen geen immuniteit. Met andere woorden, als een soldaat iets fout zou doen, zou hij voor een Irakese rechtbank moeten verschijnen. En dat is voor de Amerikanen onbespreekbaar. As I told Prime Minister Maliki, we will continue discussions on how we might help Iraq train and equip its forces. Again, just as we offer and to the world. De Amerikanen gaan wel door met het trainen van Irakese troepen. Maar verder wordt Irak voor de Verenigde Staten een gewoon land, verklaart Obama. Obama erkent dat er nog zware tijden aankomen voor Irak, waar de laatste tijd weer veel aanslagen zijn gepleegd. Hij hoopt op een stabiel en zelfstandig Irak. En daar zit nu nou het probleem. Er wordt gevreesd dat door het complete vertrek van de Amerikanen... de invloed van Iran, Amerika's aardsvijand... die invloed alleen maar groter zal worden. Obama hoopt van niet. Obama hoopt dat andere landen de soevereiniteit van Irak zullen respecteren. Iran zal Irak niet binnenvallen. Wel zal er vanavond feest worden gevierd in Teheran... zei belangrijke politiek analist... Om de invloed van de Iran in te perken... had de president graag wat meer troepen in Irak gehouden. Maar op dit moment, met verkiezingen voor de boeg... zijn binnenlands politieke overwegingen toch belangrijker. De Amerikanen hebben genoeg van de oorlog... en de president heeft alle energie nodig om de economie uit de slop te trekken. De grootste uitdaging nu is het creëren van banen voor veteranen die terugkomen zegt Obama. En van die banen hangt zijn herverkiezing af. Niet van Irak. Dat zei onze correspondent Wessel de Jong. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, die wil de corruptie binnen de organisatie aanpakken. Met drie commissies die voor transparantie moeten zorgen. Dat heeft de directeur Sepp Blatter bekendgemaakt. Voetbaljournalist Simon Cooper volgt de FIFA al jaren op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. En Blatter zelf gaat ook weg? Uh, nee, dat, uh, hij blijft voorlopig nog even zitten. Ik geloof dat hij pas in 2015 weggaat. Maar het is wel zo dat hij op zijn laatste benen loopt. En hij wil wel het, uh, met een aantal mooie hervormingen weggaan, lijkt het. Ja, maar dan lees ik voor drie commissies. Dan denk ik, ja, gaat dat echt helpen? Ja, dat valt heel erg te bezien. Want uh, FIFA regelt dat graag allemaal binnen de kamers. En het lijkt er, niet als of, lijkt er niet op dat buitenstaanders een grote rol krijgen in die commissies. Dus het kan inderdaad een beetje uh, heel erg uh, vriendjespolitiek worden binnen de organisatie. En dan uh, verandert er weinig. Ja, want hij, wat, wat, wat hij had toch een paar maanden geleden zo'n plan om met Henry Kissinger, Johan Cruijff. En ik geloof dat hij ook Placido Domingo noemde om uh, de FIFA te hervormen. Uh, is daar ooit iets van terechtgekomen? Nee, gisteren krabbelde hij heel erg terug ah, bij het ja. noemen van die namen. Het is ook de vraag of Placido Domingo of Johan Cruijff nou zoveel kennis hebben in anticorruptiehervormingen. Dus uh, daar, daar zaten we eigenlijk ook niet echt op te wachten. Maar er zijn natuurlijk mensen uit bedrijven of uit multinationale instellingen die uh, wel zouden kunnen helpen. Maar het lijkt alsof Blatter daar ook weinig belangstelling voor heeft. Hij probeert een beetje zijn imago op te poetsen. Nou, precies. Uh, de FIFA had zo'n afgang vorig jaar bij het vergeven van de WK's aan Rusland en Qatar... waarbij er duidelijk was dat er veel steekpenningen werden betaald. De hele wereld viel over de FIFA heen. Dat, uh, dat zat platter best dwars. En een aantal sponsors zei ook dat dit niet heel erg mooi was... Dus ik heb het gevoel dat Blatter op dit moment weg wil gaan... als de president die de FIFA heeft schoongemaakt. Ja. Dus hij wil wel iets proberen te ondernemen. Maar die toeverijzing van het WK, hè, want je, dat zei je al... Uh, dat ging niet echt uh, van een leien dakje. Maar gaat dat dan veranderen? Nou, dat wordt nu aan de algemene vergadering overgedragen. Vroeger werd door 23 vooral oude mannen uh, gedaan... op uh, de executive committee van de FIFA. En nu wordt het eigenlijk aan elke bond mag iemand... Uh, aanwijzen die uh, mag stemmen over de toewijzing van het WK. Nou, het probleem is dat je dan 208 mensen moet omkopen in plaats van zoals uh, vorig jaar 23. Maar het omkopen van 208 mensen is ook wel te doen voor een ambitieus land dat een WK wil hebben. Dus het is niet duidelijk dat dit nou de corruptie uh, zal tegengaan. Nee, ik zou zeggen, gewoon de armere landen uh, moet je binnen zien te slepen. en Dan ben je er al bijna. Nou, precies als je 150 kleine associaties omkoopt... of uh, belooft dat je hun gelden gaat geven voor het ontwikkelen van hun voetbal... en dat steekt dan zo'n bestuurder in zijn achterzak... dan uh, schiet je al heel erg op, ja. Goed, het zijn in ieder geval plannen en hij doet uh, zijn best. Zullen we het eens positief afsluiten? Uh, nou, ik denk dat we met heel veel argwaan moeten afsluiten. Oké, okay, je hebt gelijk. Simon, dankjewel. Simon Cooper was dat over de nieuwe plannen van de FIFA. En dan aan het slot van deze uitzending gaan we nog even naar Tunesië, want morgen kiest Tunesië een grondwetgevende raad. Het is een eerste stap richting een democratisch Tunesië, nadat in januari president Ben Ali na bijna 25 jaar werd afgezet. Lambert van Nistelrooy is Europarlementariër voor het CDA en is als waarnemer dit weekend in Tunesië. Goedemorgen. Heel goedemorgen. Ja, wat verwacht u trouwens van deze verkiezingen? Al deze actie genoeg hier, er zijn maar liefst 110 partijen geregistreerd die meedoen. We hebben 11.000 kandidaten en Ja, dat kan, dat kan een mooie lente opleveren hier. Ja, je kan wel zeggen dat het leeft, hè? Ja, het leeft zeker. De vraag is wel, als je kijkt naar het aantal mensen wat ze heeft laten registreren... om, om ook als kiezer te verschijnen, dan is dat nog maar een 55 procent. Dus het had net wat meer kunnen leven, maar... Nee, er is, er is wel degelijk enthousiasme ontstaan. Ja, en dat, er worden nu verkiezingen georganiseerd, die vorige verkiezingen. Want het, in het verleden hebben ze natuurlijk ook wel eens verkiezingen gehad. Dan had je altijd van die uitslagen van 98 of 99 procent. Ja, ja, dat was niks te kiezen, want je had eigenlijk één partij met een paar anderen die mochten meedoen. Alles wat een nou, beetje ja. buiten de lijn van Ben Ali zat, dat, dat zat in het buitenland. die dus ja, zijn jij nu weer terug. Ja, precies. Maar ja, die stemmen moesten dan ook allemaal geteld worden. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is, van hoe bereiden ze zich nou daar, daar verder op voor? Is de infrastructuur er? Jawel, dat valt toch mee. Uh, natuurlijk, omdat ze ook een bevolkingsregister hebben, mensen mogen ze registreren. Uh, de verkiezingsplekken, uh, uh, de, st de stations, die zijn allemaal netjes ingericht. En onze taak is het om het ook, of het echt vrij, open, transparant verloopt. Ik heb het idee van wel. En nou ja, men is ook redelijk opgeleid hier. Het is een beetje Franse. Uh, opzet van de organisatie. De, de, de Fransen hebben hier in het verleden gezeten en je ziet toch dat dat, dat wel loopt, naar ja, mijn idee. Ja, en, en hoe moet ik me een Frans opzet van de organisatie dan uh, voorstellen? Dat is gewoon een stembureau met een aantal mensen uh, in een, een klaslokaal? Ja, zeker. In, in, in buurthuizen, u kent het wel. Op een heleboel plekken in het land. Kijk, wat, wat een beetje de zorg is hier, wat gaat er straks gebeuren met het land? Uh, je hebt een, de grootste partij, is toch een islamitische partij, en Nada? Die opgekomen is. En als je ze nou luistert, dan is er weinig aan de hand. Dus scheiding, kerk, staat. Maar goed, uh, een beetje van buiten kijkend, uh, maar zijn we toch wat bezorgd over wat er na de verkiezingen gebeurt. Of ze Kijk, accepteren de, ze... de uitslag? Ja, dus het zit niet zozeer in de organisatie. Dat lijkt allemaal netjes geregeld. We zullen daar morgen met name naar kijken. Maar is het land in staat om zo'n echte vrije democratie op te bouwen zonder dat er toch weer extremistische, hele conservatieve, uh, ja, islamitische invloed te komen. Tot nu toe klinkt het allemaal mooi, maar het is de vraag of men uh, dat volhoudt. Ja, goed. Eerst die verkiezingen uh, morgen. Die gaat u waarnemen uh, morgen als uh, waarnemer als uh, Europarlementariër. Ik denk dat we u nog wel eventjes gaan bellen over wat uw bevindingen uh, zijn geweest. Meneer Van Nistelrooy, succes ermee. Ja, we gaan het kijken. Dank u. Veel <laughs> plezier erbij. Lim, Lambert van Nistelrooy was dat, Europarlementariër voor het CDA. Zo dadelijk hier op deze zender De Tros. En waar gaan Peter en Mieke het over hebben? Nou, onder andere over de nieuwe biografie van Steve... of niet van Steve Jobs, over Steve Jobs. Wat moet de politie doen om het werkbaar te houden voor allochtone politiemensen? Daar gaan ze ook over praten. En ze gaan het hebben met programmamaxers Sunny Bergman over The Sunny Side of Sex. Dat is een onderwerp waar de dame en de heer zo dadelijk wel raar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 CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma vindt dat partijgenoten moeten ophouden met klagen over de samenwerking met de PVV. In interview met de Telegraaf roept hij critici op om zich neer te leggen bij de voorkeur van de meerderheid binnen de partij. Deze week toonde oud-minister Veerman zich ontevreden over de gedoogcoalitie met de PVV. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie over Jemen aangenomen... waarin president Saleh wordt opgeroepen terug te treden in rel voor onschendbaarheid. De Veiligheidsraad sluit daarmee aan bij een voorstel van landen uit de regio. In de resolutie wordt ook het geweld tegen vreedzame betogers scherp veroordeeld. En de Saoedische kroonprins Sultan bin Abdul Aziz is overleden. Hij is de hoofdbroer van koning Abdullah. De kroonprins kampt al langer met gezondheidsproblemen. Zijn leeftijd is onduidelijk. Hij was in elk geval boven de tachtig. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag vrij rustig en zonnig najaarsweer. Na een frisse start ligt de temperatuur vanmiddag tussen 10 graden in het noordoosten en 13 graden in het zuidwesten. Daarbij staat een zwakke, hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het helder en koelt het sterk af. Aan de grond komt het op veel plaatsen tot vorst. Morgen verandert er weinig aan het droge en zonnige weerbeeld. Alleen het westen krijgt in de middag te maken met wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 10 tot 14 graden. Ook maandag is er nog vrij veel zon. Maar vanaf dinsdag volgt bewolking en neemt de wisselvalligheid toe. Je hoort het wel vaker in tijden van crisis. Wat doe ik met mijn beleggingen? Robeco geeft u graag helder antwoord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 Prostituees gaan vaak gedwongen te werk. De roep om hard ingrijpen wordt steeds groter. Prostitutie in Nederland. Mensenhandel of de normaalste zaak van de wereld. Vanavond in Debat op 2. Iets voor half 9 bij de KRO en NCRW op Nederland 2. Dit is Radio 1. News show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen hartelijk welkom bij de nieuwe show. Het is ruim drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het met Francisco van Jolen, ja wie anders, hebben over de biografie van uh, Steve Jobs. Die komt eraan maandag. Wat zal er allemaal in staan? Nou, een paar dingen zijn al uh, bekend geworden. Dan komt Paolo de Mas over de Tunesische verkiezingen morgen. En we gaan het met hem ook nog hebben over de dood van Gaddafi. Herman Sandman schreef een boek over zijn jeugd in de troosteloze veenkoloniën in Oost-Groningen. En het IQ van tieners blijkt te schommelen. Om tien uur komt Sunny Bergman. Zij maakte in de tijd een documentaire. Beperkt houdbaar. Over het schoonheidsideaal voor vrouwen. Nu heeft ze een vierdelige serie gemaakt. Over seks in Oekanda, China, India en Cuba. Inge Dit Hogevorst bespreekt de boeken. En het laatste onderwerp is Kuifje. Dat is namelijk verfilmd door een Amerikaan. Wat vindt Huip van Opstal daarvan? De biograaf van Kuifje. Zometeen het lot van allochtone agenten. Maar eerst. Money money money. Precies. Want de crisis in de eurozone die werd getypeerd door een Brusselse topdiplomaat top als volgt: Ik weet niet of de leiders individueel de afgrond inrijden of gezamenlijk nog net op tijd uitstappen. Zo somber zien de ministers van Financiën het in ieder geval niet. Zij maken zich op voor een ware vergadermarathon om de eurocrisis tot op zijn minst tot staan te brengen. En intussen buiten de pensioenbeheerders over elkaar heen om Nederland voor te bereiden op een forse verlaging van de uitkeringen. De de van die fondsen wordt gewaardeerd... maar hoe ernstig is het eigenlijk gesteld met die crisis, de euro en de pensioenen? Een grote vraag waar maar lastig een antwoord op te vinden is. We gaan het toch proberen met Martien van Winden... directeur van Hoofdbos Beleggingsfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het, het geeft het al een beetje aan. Er is dit weekend een eurotop, maar daar zullen geen besluiten uh, genomen worden... want er komt een tweede eurotop, dat is op woensdag. Precies. Dat geloof ik toch allemaal niet? Nee, ja, het is een beetje hetzelfde liedje. Steeds weer worden besluiten genomen. Dan gaan mensen de details bestuderen. Dan is het toch weer een dompen, wat weer leidt tot nieuwe tops. Dus continu gaan mensen in Brussel elkaar de hand vasthouden... en uh, proberen tot een oplossing te komen. De markt is er uiteindelijk een beetje aan gewend. Ja, ik. iedereen zegt het is onvermijdelijk. Die besluiten moeten gewoon en zo snel mogelijk. En ze zijn eigenlijk al te laat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zullen die politici zich ook wel realiseren. Maar kennelijk is het dus... Onmogelijk om tot elkaar te komen. Ja, het zijn verschillende culturen. Dat is het nadeel van als je heel veel landen bij elkaar zet... om tot één oplossing te komen. Ja. Dat had je een beetje kunnen zien aankomen... toen je met het euro-experiment startte natuurlijk. Ja. Uh, totaal verschillende landen die... Uh... Die proberen één beleid neer te zetten. Een van de dingen waarom we u gevraagd hebben. is dat dat een uitwerking heeft op. Nou, we hebben het al genoemd. op de pensioenen. Kortom, dit soort dingen. die over hele grote dingen gaan. over de euro enzovoort. hebben nu eindelijk een weerslag. op de reële economie. Namelijk wat er gewoon gebeurt op de werkvloer. Precies. Ja, dat is, dat is een wat complex verhaal. We praten dan over de dekkingsgraad. Het is nu gedaald tot 90%. Procent. Dat betekent dat. Tegenover 100 euro verplichtingen staan iets van 90 euro te goede... bij pensioenfondsen, dus er is een tekort. Maar het tekort is gebaseerd op de marktrente. Vroeger hanteerde men de rekenrente, die was altijd 4%. Het was niet een uit de lucht gegrepen getal. Dat is het gemiddelde van de lange rente over, over eeuwen in Nederland. Dus oh. dat kom je uit op die 4%. Stelgenomen, daar betalen we ook belasting over, over dat bedrag? Precies. Dat hebben we een aantal jaren geleden hebben we dat losgelaten. Dus men gaan naar de marktrente. De marktrente is nu iets van 2,5%. En al die verplichtingen... En te goede bij pensioenfondsen worden gewaardeerd tegen die marktrente. En op basis daarvan kom we tot de conclusie dat we in de toekomst niet in staat zijn die pensioenen volledig te betalen. Ja, die marktrente is, is een emotioneel geheel. En omdat nu, nu een crisis is in de, in de eurozone, over dat woord kan je ook nog reden twisten. Maar er wordt nu gesproken over een crisis, heel veel kapitaal vlucht naar de noordelijke eurolanden: Duitsland, Nederland. Waardoor er veel vraag is naar Nederlandse obligaties, waardoor de rente in Nederland fors daalt tot nu 2,5%. Dat betekent dat de marktrente door die eurocrisis... extreem gedaald is in Nederland. Eigenlijk een emotioneel geheel. En omdat die marktrente zo enorm gedaald is... zegt men nou, zijn de pensioenfondsen in de toekomst niet in staat... die pensioenen volledig te betalen. Als die marktrente weer stijgt... dan is men, zijn de pensioenfondsen weer heel goed in staat die, die pensioenen te betalen. Dus eigenlijk iets, iets heel positiefs gaande in Nederland. De rente daalt voor. Goed voor huizenbezitters, goed voor de bedrijven en dergelijke. Maar voor pensioenfondsen, omdat ze een boekhoudkundige afspraak hebben gemaakt, komt het even vervelend uit. Maar vindt u dat dan een beetje overdreven dat iedereen daar nu zo heis aan van maakt? Ik, dat vind, proef ik vind het een beetje overdreven. in uw woorden, ja. ja. Ik wil vooropstellen: Nederland, dat is in alle studies bekend. Heeft het beste pensioensysteem ter wereld. Dat is onlangs nog een uit, heel... uit de studie. Het dat... gebied van ja, 80 miljard dat? euro aan pensioenreserves. Meer dan Zwitserland, meer dan welk land ook ter wereld. Dus wat dat betreft is fantastisch geregeld. En we moeten ook niet vergeten dat alle andere eurolanden, Duitsland, Frankrijk, Italië, noem maar op, vrijwel geen pensioenreserves kennen. Dus maak ons verschrikkelijk druk over ons pensioensysteem. Terecht, want we moeten ons daar zorgen over maken. Dat hebben we altijd al gedaan. Dat zit in de Nederlandse volksaard om, ons, om over onze pensioenen ons zorgen te maken. Maar we moeten ons eigenlijk veel meer zorgen maken over de pensioenen in andere landen. Daarom heb ik wel eens gezegd, we gaan van een kredietcrisis in een landencrisis. Geruisloos. En wellicht gaan we in de toekomst geruisloos over in een pensioencrisis. Want de grote problemen dreigen in Frankrijk, Duitsland, Italië en alle andere eurolanden. Die helemaal, hebben helemaal geen pensioenen. Dus daar moeten we ons eigenlijk veel meer zorgen over maken. Landen als Griekenland en uh, Italië, die betalen eigenlijk alleen maar hun uh, Precies, die kennen het omslagstelsel, die kennen alleen het omslagstelsel zoals wij het AOW kennen. Dus uit de lopende, <coughs> lopende inkomsten worden lopende uitgaven betaald. Ja. Dat wordt een groot probleem, omdat die landen vergrijzen. Dus op, op een hele lange termijn zijn er meer mensen met pensioen... dan mensen aan het werk zijn in die landen. En, en wat er nu aan de hand is, is dat mensen door al deze berichten uh, angstig worden. Die denken, ja, wacht eventjes, ik ga niet vanmiddag een nieuwe ijskast kopen. Laten we eerst maar het komende jaar even uitzingen. En dus gaat dat, wat op zich eigenlijk niks met de reële economie te maken ja. heeft... gaat daar wel in vastbijten. Ja, en dat is dan weer een puur Europees probleem. Dat zie je niet, niet wereldwijd. Want wereldwijd moet ik constateren dat het eigenlijk prima gaat met de economie. Als je kijkt naar de vijfde grootste bedrijven ter wereld... die maken dit jaar een 10, 20 procent winstgroei door. Als je kijkt naar de grootste multinationals ter wereld... Nestlé kwam afgelopen week met cijfers. Nou, fantastische cijfers. Praat over het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld. Fantastische cijfers. Gisteren kwam McDonald's met cijfers. Fantastische cijfers. Ook fantastische cijfers in Europa. Dus het is dus hoe je naar die wereldeconomie kijkt... Als je kijkt naar de grootste bedrijven, dan kom je tot de conclusie... Het gaat dat geldt dan niet voor Philips bijvoorbeeld? Nee, er zijn sectoren waar het, waar het minder gaat. en uh, ja, de, de aard van technologie is dat dat vroeg of laat uh, weer in een crisis belandt. Maar als je kijkt naar, naar wat ze dan noemen de essentials... voeding, uh, farmacie en dergelijke... dan zie je dat dat bedrijven zijn die continu... en als we kijken naar Nestlé eigenlijk de afgelopen honderd jaar... continu recordwinst op recordwinst stapelen. Is het nu gewoon wachten totdat ze er linksom of rechtsom uitkomen... En dan gaan we uiteindelijk weer door uh, alsof er niks gebeurd is? Ja, hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen is, is volslagen onduidelijk. We bevinden ons op een terrein waar nooit, nooit iemand uh, zich verplaatst heeft. Dus we zijn in, in, op een terrein wat nog niet in kaart is gebracht. Dus op dat betreft is de uitkomst uh, volstrekt onzeker. Daarom is het goed om met scenario's te werken. Dus eigenlijk moet je je continu voorstellingen maken van de toekomst. Wat gebeurt er als dit gebeurt? Hoe zou dat kunnen gebeuren? Dus je moet continu bedenken wat zou er allemaal kunnen gebeuren. En op basis daarvan moet je, als je belegger bent, je strategie baseren. Dus pensioenfondsen moeten, niet, moeten zich niet bezighouden met het voorspellen van de toekomst. Moeten zich niet bezighouden met het voorspellen van hoe deze eurotop gaat aflopen. Maar pensioenfondsen moeten werken met scenario's. Ze moeten continu bedenken van wat zou er allemaal zou kunnen gebeuren. En op basis daarvan moeten ze een heel uh, ja, goed, goed beleid uh, definiëren. Je wil wat zeggen? Nou ja, het punt is dat uiteindelijk uh, de man in de straat zoiets heeft. Ja, dit gaat gewoon als ik de komende vijf jaar met pensioen moet, dit gaat niet goed. En dat heeft dus eigenlijk niks te maken met wat er werkelijk in de economie gebeurt. En dat is wel heel vreemd, want dat is toch ja, ja. nog nooit gebeurd, nee, of wel? Dat, dat is heel vreemd. De journalistiek speelt er ook een rol in, denk ik. Als je, je hoeft maar een krant open te slaan en het is één groot zwart gat waar we ons in bevinden. Dus ik denk dat ook dat dat wellicht binnenkort heel snel kan veranderen. Als die beurs een aantal weken de weg omhoog uh, inslaat... Maar hij staat nu negatief kijken op het ogenblik. Nou. Men, men heeft een neiging van, van, van uiterst negatief naar uiterst positief te gaan. Ja, de, de, de mens gelooft graag in utopieën. En uh, steeds brokkelt zo'n utopie weer af... omdat de utopie dan niet daadwerkelijk blijkt te bestaan. En Europa is zo'n utopie. De euro is zo'n utopie. En steeds weer gaan we van de ene utopie in de andere utopie... totdat we tot de ontdekking komen dat die, dat die afbrokkelt. En dan moeten we weer iets nieuws bedenken. Ja, maar goed, dan, misschien vraag je dan net iets te veel van mensen... om het te, op deze grootschalige manier te bekijken. En, en mensen hebben toch de neiging om te denken van... Hey, Heel, wat, wat gaat het voor mij zelf betekenen? En die zien, ja, je kan wel zeggen, ja, de, de media uh, de, de doen het. Maar die, die geven natuurlijk toch ook voornamelijk weer wat, uh, he, ja, wat de geluiden zijn. Hè? Dan, uh, noem maar, als je bijvoorbeeld zegt, ja, die Franse banken zitten in de gevarenzone. Ja, hè, de triple-A-status loopt, gevaar, dan Denken mensen, oh jee, dan gaat het ook alweer mis. Ik bedoel, is ook best wel logisch natuurlijk. Ja, het is wel logisch. Ja, het is heel goed voorstelbaar als je de kranten leest. Ja en je zit verder niet zo in die stof, dan zou ik me ook ernstig zorgen maken. Nou, ik denk dat we voor, voor een heleboel mensen op een gegeven moment... ook uh, door de bomen het bos niet meer zien, hoor, zo langzamerhand. Ja, ja, het is, het, is, het extreem, wordt echt van je ja? gevraagd of je een soort halve economische, financieel economische ja. expert bent. Ja, het is extreem complex. En, uh, en dan wordt er berekend dat wat er aan de hand is. Ik geloof in Nederland in ieder geval 2660 euro per burger... dat je erbij moet lappen om uh, dat fonds overeen te houden. Ja, is dat nou werkelijk zo? Ik bedoel, betaal ik dat, betaalt u dat, betaalt Mieke dat? Nou, als, als, als de rente eh, op heel lange termijn op het niveau blijft zoals die vandaag de dag staat, dan zou je uiteindelijk eh, geld moeten, moeten bijbetalen. Als de rente stijgt, en dan praten we steeds weer over die boekhoudmethode, over de marktrente, dan komen de pensioenfondsen weer uit de gevarenzone. En ja, het is taak ook voor de pensioenfonds om, om, om fantastisch te beleggen natuurlijk. Daar zijn ze voor aangesteld. Ze moeten als een goed huisvader over die gelden waken. Want steeds wordt door de pensioenfondsen gewezen op de autoriteiten... Die, die allerlei boekhoudregels vaststellen waardoor zij in de problemen komen. Maar de eerste taak van pensioenfondsen is natuurlijk om die gelden zeer, zeer zorgvuldig te beleggen. Ze moeten als een goed huisvader over die gelden waken. Over die banken wordt vaak gezegd dat ze onverantwoorde risico's hebben gelopen. Geldt dat ook voor die pensioenfondsen? Niet, niet voor allemaal, maar als, als ik dan hoor dat een pensioenfonds belegd heeft... in Griekse staatsobligaties, dan denk ik van welk huiswerk ligt daar aan ten grondslag? Ja, maar dat, dat is achteraf obligaties... makkelijk redeneren natuurlijk. Maar achteraf redeneren, ik heb daar in 2000 al een boek aan geweten en me toen al afgevraagd waarom mensen hun huiswerk niet doen... en toch beleggen in Griekse staatsobligaties. Ik denk dat een pensioenfonds noodzakelijk moet beleggen... in goed verhandelbare, betekent iedere dag verhandelbare, duurzame productieve waarden... Dan praat je over een aandeel als Nestlé, Unilever, Koninklijke Olie... PepsiCo in de Verenigde Staten, Procter Gamble, Johnson Johnson. Bedrijven die bewezen hebben over de afgelopen 50, 100 jaar... recordwinst op recordwinst te stapelen. Als je in dat soort bedrijven belegt, dan loop je op lange termijn geen enkel gevaar. Ja, maar goed, daar ben je, je, je vrij snel klaar. Als je, als je en... serieuze bedragen te beleggen hebt, dan kom je er niet mee met die paar uh, uh, bedrijven. Nou, zijn, er zijn een stuk of 20, 30 bedrijven die aan dat signalement voldoen. Verder moet je natuurlijk beleggen in obligaties van... Landen waarvan je zeker bent dat ze in de toekomst ook die gelden gaan terugbetalen. Ja, maar dat dachten ze ook bij de Verenigde Staten. Ja, en dat, dat zijn er maar heel weinig. Dat zijn in Europa, Nederland en Zwitserland. Die hebben doorgaans altijd hun schulden terugbetaald en altijd rente betaald. De Verenigde Staten hebben dat ook gedaan. Een land als Griekenland heeft vele malen verzuimd om, om die schulden terug te betalen. Ook een land als Frankrijk heeft sinds 1808 keer verzuimd om die schulden terug te betalen. Zelfs een land als Duitsland heeft sinds 1808 keer verzuimd om die schulden terug te betalen. En dan is het verbazingwekkende, er is één land wat maar één keer verzuimd heeft die schulden terug te betalen, dat is Italië. Dus het zou me niet verbazen, ik, ik voorspel dat niet, maar ik maak een voorstelling van de toekomst, dat misschien in de verre toekomst Frankrijk eerder in de problemen komt dan Italië. Want Italië heeft een enorme spaarquote, de gemiddelde Italiaan spaart zich een ongeluk, omdat hij niet rekent op de overheid, maar die, die zorgt voor zichzelf. Dus je zou de stelling kunnen verdedigen dat op heel lange termijn... een land als Frankrijk misschien eerder in de problemen komt dan Italië. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik zeg alleen, je moet aan de hand van allerlei voorstellingen... proberen te bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wie zou er nou bij de vergadering aanstaande woensdag... als er echt knopen doorgehaakt moeten worden... aan tafel moeten schuiven, met de vuist op de tafel slaan... en zeggen, zo gaan we het doen. En dan bedoel ik iemand dus van buiten, hè, die die ja? mensen wakker schudt. Ja? Wie, wie is dat? Bestaat hier er? Nou, ik ben een groot aanhanger van Warren Buffett in, in de Verenigde Staten... Uh, een van de rijkste mensen ter wereld. Belegt zelf zo'n 150, 200 miljard. Dus vergelijkbaar met de Nederlandse pensioenfondsen. Zo'n man heeft een bewezen staat van dienst. Uh, heeft een zeer frisse kijk op de wereld. Heeft een fr zeer frisse kijk op de, op de economie. De, de man is, is, man is niet... toch ook tegen de 80 zo langs De moet. man is al 81. Oh ja, precies. Maar, uh, daarom zeer ervaren. En, ja, als, als ik Europa was, of als ik Jan Kees de Jager was... zou ik zeggen van meneer Buffett... kom alsjeblieft naar Europa. En kom eens vanaf... Als buitenstaande vertellen wat ons nu te doen staat. Dus Europa hoeft dat niet te doen. Nederland kan het doen. Nederland kan Warren Buffett naar Europa halen. Of Jan Kees de Jager kan in het vliegtuig stappen. Naar Omaha, Nebraska naar vliegen. En daar is een gesprek voeren met Warren Buffett. Om eens dus even uit een hele andere hoek is naar Nederland te kijken. We kunnen ook dichterbij. We kunnen ook Zwitserland bezoeken. En zeggen: Zwitserland, jullie doen niet mee aan de euro. Monetair hebben jullie het fantastisch voor elkaar. Bijna geen staatsschuld. Lage werkloosheid. Een fantastische economie wat adviseren jullie nou als Zwitserland zijn... en wat adviseren jullie nu Nederland? Nederland bijna op heel veel vlakken vergelijkbaar met Zwitserland. Dus, dus Jan Kees de Jager moet niet ieder weekend naar Brussel vliegen... hij moet ook eens een keer naar, naar Zürich vliegen... en met, met de Stralenbank van Zwitserland gaan praten. Van, hoe, hoe kijken jullie nou tegen dit probleem aan? Wat zouden jullie mij adviseren? Tot slot, en, uh, ziet Europa er na woensdag anders uit? Nee, Europa ziet, uh, ziet er precies hetzelfde uit. En, uh, de politie blijven rommelen en... Uh, de particulier, de man in de straat, moet gewoon zijn knopen tellen... en zich realiseren we een fantastisch pensioensysteem hebben. En dat we op termijn zeer, zeer wel in staat zullen zijn... om al die problemen wat betreft Nederland op te lossen. Maar de man in de straat kan zelf eigenlijk niks doen? Hij kan niks doen. Hij kan naar zijn pensioen stappen, zijn pensioen van stappen... en eisen dat er zeer zorgvuldig wordt belegd. Ja, ze zien je staan daar voor de deur. Ik denk dat ze niet eens open doen. Nou, koffie brengen misschien. Dank u wel. U hoorde Martin van Winden... directeur van een hoofdbos beleggingsfonds. Het gaat dus over de bijna rampzalige situatie... in de eurozone. Maar hij breekt met die zwartkijkers kijkers... als het op de pensioenen aankomt. Een optimistisch geluid, tenminste min of meer... als ze bereid zijn iemand erbij te halen. Hartelijk dank voor uw komst. Het beleid van de... Politie is er al sinds de jaren tachtig op gericht... om meer agenten van niet-Nederlandse afkomst aan te trekken. Maar veel allochtone agenten verlaten juist de organisatie... omdat ze te maken hebben met subtiele mechanismen van uitsluiting. Allochtone agenten belanden in het korps in een spagaat. Ze moeten zich bewijzen als Nederlandse agent... maar tegelijkertijd wordt er van hen verlangd... dat zij problemen van hun eigen groep te lijf gaan. Dat concludeert cultureel antropoloog uh, Sien Sinan Shinkaya. Komende maandag promoveert hij op een onderzoek op zijn ervaringen bij de politie Amsterdam-Amsterland. En vanmorgen is deze promovendus bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, gaat toch wel lukken, hè, die promotie? Daar ga ik wel van uit. Ja, ik heb ja. Ja. Voordat het zover is, hebt u al uh, veel uh, aandacht daarvoor gekregen. Ja. Waarom uh, wilt u deze thematiek onderzoeken? Um, nou, ik ben 4,5 jaar geleden uh, begonnen bij uh, de politie amsterdam Amsterdam. Uh, ik heb toen meegedaan aan een uh, project. Daar zijn 12 academici die zijn aangenomen... om met een kritische blik naar de politieorganisatie te kijken. En nou, ja, wij kregen drie maanden uh, de ruimte om, om rond te lopen binnen de organisatie... en zelf uh, een onderzoeksvoorstel in te dienen. En nou, ja, in de tijd uh, dat ik begon toen uh, speelde er een... Uitzending van Zembla uh, was er over de positie van alle getonen agenten. Ja. Er was een uh, groot rapport van het Rutger Nisso... Uh, en daar ging het over de organisatiecultuur en pesterijen en dergelijke. Um, dus ja, ik kwam eigenlijk gaandeweg in die hoek te zitten van de allochtone agenten. En dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met mijn academische ja. achtergrond, de antropologie en uh, mijn interesse voor interethnische relaties. Ja. En uh, wat hebt u geconcludeerd <coughs> Hebben die allochtone agenten het moeilijk uh, binnen het korps? Het is, het, is, het is subtiel, maar goed, dan mag u uitleggen. Ja, nou, dat ga ik doen. Um, wat ik heb gedaan is uh, een omschrijving van het cultureel bepaalde beeld van een goede agent. En uh, in wezen moeten alle agenten moeten voldoen aan dit aan beeld. En een agent moet integer zijn, neutraal en solidair aan collega's en aan de politie. En uh, mijn punt is dus dat uh, in specifieke situaties... en dat is wel belangrijk, het zijn concrete situaties... wordt er getwijfeld aan de integriteit, neutraliteit en uh, loyaliteit... solidariteit van allochtonen uh, politieagenten. En een voorbeeld van zo'n uh, specifieke situatie... is als uh, bijvoorbeeld een Turks-Nederlandse agent... optreedt tegenover mensen van de eigen groep. Um, dat is... Dat is soms al voldoende en dat wordt al helemaal versterkt als dan uh, de Turks-Nederlandse agent uh, de, de Turkse taal inzet. Want de collega vertrouwt het dan niet meer? Dat kan inderdaad een, een, een gevolg zijn. Die voelt zich dan subtiel buitengesloten. Ja. Ja, en, maar ik benadruk wel dat dat ook te maken heeft met hoe agenten het werk waarnemen. Dus het komt ook door uh, de aard van het politiewerk. Agenten die hebben beelden van een ja, uh, risicovolle en gevaarlijke buitenwereld. Dus agenten treden ook normaal gesproken op als een koppel, uh, als een eenheid. Dus als, je, als, je, als een niet nederlandse taal wordt ingezet, wordt, dat, uh, wordt die eenheid tijdelijk even hmm. onderbroken. En dat komt dus ook bij dat Maar agenten... daar zijn er dus kennelijk geen richtlijnen voor? Uh, geen concrete richtlijnen, nee. Beleidsmatig wordt het aangemoedigd, klopt inderdaad. Het inzetten van het etnisch-culturele kapitaal of de meerwaarde... om dus effectief te zijn in een multiculturele samenleving. Maar je ziet dat, dat daar nog allerlei uh, ja, belemmeringen zijn... Om, om dat effectief uit te voeren. Degelijk en betekent beleid. dat dat collega's elkaar dus niet vertrouwen... simpelweg omdat de een die taal wel en de ander het niet spreekt? Eh uh, Nee, nee, want mijn tweede punt is dus, dat was ik nog niet, had ik nog niet helemaal kunnen vertellen... dat is dus uh, dat de mogelijke escalaties in situaties ook bijdragen aan... aan ja. zo'n autogetone collega die zegt van, ik weet niet waar het gesprek over gaat... dus het kan elk moment escaleren. Uh, dus, dat, dus het beeld van het politiewerk speelt daar een rol bij. Want als die situatie escaleert... dan is die autochtone agent niet op de hoogte van wat er is besproken. Ja, exact. ja. ja exact. exact. Maar gaat dat eigenlijk toch... een ja, kleine feit tussen aanhalingstekens... Ja. werkelijk <totstuken> uh, tot iets leiden wat dermate essentieel is... namelijk dat dus politiemensen zich buitengesloten voelen door de organisatie? Ik kan me nauwelijks voorstellen. Ja, dat, dat snap ik dat u dat zo formuleert. Maar het gaat uh, om, om een... Om een uh, vermeerdering ook van, van dit soort ervaringen. Um, het probleem bestaat al ruim twintig jaar. Uh, ik, in mijn onderzoek geef ik ook meer van dit soort voorbeelden... meer van dit soort specifieke situaties. Een andere is bijvoorbeeld dat... Uh, dus ik heb eigenlijk gekeken naar algemene patronen. En een andere is dat allochtonen agenten die in, in burger werken... Hè, dan zijn ze dus niet direct identificeerbaar als politieagent. Dan zeggen zij, veel in ieder geval van, nou ja, dan wordt mij een negatieve status uh, toegewezen. Uh, ik word dan behandeld als, uh, dus niet als politieagent, maar bijvoorbeeld als Marokkaan. Ja, wat? Door de eigen collega's? Ja. Als hij niet in de uniform ja. is. Maar die herkennen ja. die hem dan niet? Nou ja, ja je moet de agenten die, die zijn. Ja, vooral dus als zij naar andere wijkteams gaan. Ja, ja. Nee, maar wacht even. Is dan de concrete situatie. En ik zet het nu veel te zwart neer hoor. Ja? Dat als je dus in je gewone pak dan op, op een ander wijkkantoor komt, dat, dat je gewoon achter je hood houden hebben. Dus Ze kut maar ook aan. Ja, dat is inderdaad iets te zwart. Nou dit. ja, goed, maar komt ja. het daar dichtbij? Nee. Het is, het, het is zo, en daar schrijf ik ook uitgebreid over... dat op het moment dat je het uh, vertrouwen wint... dan normaliseren uh, die onder, onderlinge verhoudingen zich. Ja. Maar die agenten die zeggen... als ik vervolgens naar een nieuwe afdeling ga... of ik ga naar een nieuw wijkteam dan begint dit hele riedeltje begint opnieuw. Dus dan begint het hele proces begint weer opnieuw. Mm. En het is dan niet zo dat ze dan de kut Marokkaan zijn... maar gewoon het, uh, ja, het winnen van vertrouwen. Ze opnieuw. moeten dus elke keer weer zich opnieuw bewijzen. Dat is ja. in wezen de stelling. Ja. Dat ja. is anders dan de tijd waarin u begon met uw onderzoek. Want ik herinner me nog heel goed dat in die tijd... de spijkerhard altijd weer bij dit soort onderzoeken uitkwam... dat de allochtone mensen zeiden... dat ze echt gediscrimineerd werden binnen de politie. Ja, Um, nou ja, mijn positie is de volgende. Discriminatie komt uh, absoluut voor. Maar ik heb uh, niet gekeken naar de harde discriminatie. Ik heb dus ook niet gekeken bijvoorbeeld naar discriminatieklachten. Om, ook omdat het gewoon theoretisch uh, weinig nieuwe inzichten zal uh, opbrengen. Maar om de drie volgende redenen. De eerste is uh, dat je altijd te maken hebt met de definitiekwestie. Wat hoort daarbij? Het tweede is uh, de juridische bewijslast. En dat is heel lastig. En het de derde is en dat is het belangrijkste van mijn onderzoek... is dat de in- en uitsluiting is niet absoluut is. Het is niet definitief. Het ontstaat in concrete situaties. Uh, het is ook tijdelijk. Maar het is dus het gevoel van erbij horen en er niet bij horen. Het geslingerd worden tussen deze posities... die tot uh, ja, een zwakke binding aan de organisatie leiden. Maar in ieder geval leidt dat bij u niet tot de kwalificatie discriminatie... wat tot, tot vier jaar geleden of zo altijd wel het geval was. Nou, nogmaals, het komt voor. Maar ik denk niet dat het de gemene delen uh, verklaart. Ik, ik geloof niet dat het de ervaringen van uh, de meeste agenten verklaart, alle getoonde agenten verklaart. U, u noemt het subtiele uitsluiting. Dat is natuurlijk een andere term. Het ja. um, de, de, de percentage is 6,8% op dit moment. Hè? Ja. Men, men wil dat graag omhoog zijn. Dat is het landelijke gemiddelde. Ja. In Amsterdam is het 9%. Het 9%. Ja. zou omhoog moeten. Vindt u dat ook? Of hebt u daar geen mening over? Um, nou ja, Als ik, antropoloog, cultureel antropoloog. Ja, ja nou, ik, ik, ik, ben daar, ik ben daar wel voor. En, en mijn, dat, en met name vanwege het legitimiteitsargument. Ja. Dus een, een veranderende samenleving. Uh, de politie is een, een belangrijk politiek instituut. En ik, ik, ik ben van mening dat, de, dat voor het gezag en het vertrouwen... Uh, dat het uh, belangrijk is dat, dat de Politieorganisatie een afspiegeling is van die samenleving. Ja. En zou je dan met gerichte trainingen iets kunnen bereiken? Ja, nou ja, dat wil ik wel... Heel, onder... heel kort. Wanneer... Ja, heel kort. Ik wil het benadrukken dat de politie het probleem uh, erkent. De urgentie hiervan ook. Er zijn allerlei uh, beleidsinitiatieven en ja, ja? voorstellen en trainingen. Die worden al door de politie Amsterdam uh, worden die, uh, ondernomen... Ja. Um, maar het is dus lastig om het beleid aan te laten slaan in de ah. praktijk. Misschien dat dit onderzoek daar weer toe bijdraagt. Hartelijk dank. Sian zijn Aanstaande maandag promoveert hij bij de Universiteit van Tilburg. Zo de vogels vanuit de Kendian de Kelvers van beeld en bewust. Ter gelegenheid van ons komende vinylen jubileum gaan we op zoek in de omroeparchieven. Ah.